7 uur, Lot Thomassen met het NOS-journaal. De beëdiging van het kabinet Rutte II wordt morgen een historisch moment. Voor het eerst is de beëdiging in het openbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong daarop aan. Formateur Rutte heeft met koningin Beatrix overlegd en besloten een camera toe te staan. De NOS zendt de beëdiging en de bordesscène morgen rechtstreeks uit op radio en tv. Gisteravond heeft het kabinet Rutte II de oprichtingsvergadering gehouden en zijn de portefeuilles verdeeld. De nieuwe ploeg van Rutte heeft daarna gedineerd... samen met de staatssecretarissen en fractievoorzitters van VVD en PVDA. Morgen dragen na de beëdiging van het kabinet Rutte 2... de vertrekkende ministers de taken over aan hun opvolgers. De regering in Haiti heeft de noodtoestand uitgeroepen nadat het schaatarme land afgelopen week zwaar werd getroffen door de storm Sandy. Noodmaatregelen moeten in de komende weken voorkomen dat een deel van de bevolking niets meer te eten heeft. Volgens de minister van Landbouw is de oogst in grote delen van het land verwoest. Eerder hadden de boeren in Haiti al zwaar te lijden onder langdurige droogte. Sandy kostte aan zeker 60 Haitianen het leven. Duizenden mensen werden dakloos. In de Amerikaanse staten die zwaar zijn getroffen door de Storm Sandy... wordt alles op alles gezet om de stembureaus in orde te krijgen. Stroomuitval, brandstofgebrek en transportproblemen dreigen... voor dinsdag roet in het eten te gooien. Vooral in New York en New Jersey zitten nog veel stembureaus zonder stroom. Er zijn onvoldoende generatoren om de stemmachines overal van elektriciteit te voorzien. Gouverneur Christie van het zwaar getroffen New Jersey heeft stembureaus die wel open zijn opgedragen om langer open te blijven. Als inwoners van de staat niet naar een stembureau kunnen, mogen ze per e-mail of fax stemmen. Het Stedelijk Museum, dat onlangs is heropend... heeft tijdens de Amsterdamse Museumnacht de meeste bezoekers getrokken. 27.500 kunstliefhebbers konden terecht in 50 musea in de hoofdstad. Veel musea hadden een speciaal programma samengesteld. Met een app op de telefoon konden bezoekers kijken... waar de drukte het grootst was. Volgens de organisatie heeft dat geholpen om opstoppingen te vermijden. Na het Stedelijk trokken ook het Rijksmuseum... de Hermitage en Fotomuseum Foam veel belangstellenden. Om twee uur sloot de musea hun deuren. De bezoekers hadden daarna nog de keuze uit negen afterparties... om de rest van de nacht door te brengen. De Italiaanse marine- en kustwacht hebben voor de Noord-Afrikaanse kust... 70 Libische bootvluchtelingen gered. Voor drie mensen kwam de hulp te laat. Het schip waarmee ze de oversteek naar het Europese vasteland wilden maken... kapzeisde ruim 60 kilometer uit de kust... Hulpdiensten uit Malta en Italië waren snel ter plaatse... en konden veel drenkelingen uit het water halen. Een aantal van hen had zich vastgeklampt aan het zinkende schip. De meeste bootvluchtelingen waren onderkoeld. Ze zijn aan boord medisch behandeld. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... heeft in Birma opgeroepen het etnisch geweld te stoppen. Hij is in Birma om de banden aan te halen... nu het land in rap tempo democratische hervormingen doorvoert. Europa heeft noodhulp toegezegd voor de slachtoffers van etnisch geweld. Bij gevechten tussen de islamitische minderheid en de boeddhistische meerderheid zijn de laatste dagen bijna 90 mensen omgekomen. 100.000 mensen zijn hun huis ontvlucht. Op de kust van twee eilanden bij Tasmanië zijn dit weekend meer dan 90 walvissen en dolfijnen aangespoeld. Zeker 80 dieren waren al dood toen ze werden ontdekt op de afgelegen stranden. Reddingsteams wisten twee gerinde en zo'n 10 dolfijnen opnieuw verder zee in te krijgen, maar zoals veel vaker gebeurt spoelde een aantal van de geredde dieren korte tijd later opnieuw aan op de kust. Choreografe Connie Jansen heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet voor de moderne dans. De Rotterdamse burgemeester Abutale benoemde Jansen na de première van haar nieuwe voorstelling Tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Haar gezelschap Connie Jansen Danst bestaat 20 jaar, maar Jansen maakt ook choreografieën voor andere gezelschappen en ze werkte mee aan het populaire tv-programma So you think you can dance. Bij Ajax-speler Ryan Babel is gisteravond ingesproken terwijl die, ingebroken terwijl hij met zijn club tegen Vitesse speelde. Dat laat hij weten op Twitter. Die dieven namen onder meer zijn auto mee, een Audi RS3. Hij roept iedereen op de politie te bellen als zijn auto wordt gezien. Die heeft nog een Duits nummerbord, omdat Babel deze zomer zijn Duitse ploeg verruilde voor Ajax. Het weer vanochtend vrijwel overal droog met af en toe zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het regenen. Het wordt 7 graden op de wadden tot 10 in Zeeland. En er staat een stevige wind uit het zuiden. Aan zee mogelijk stormachtig. Ook morgen bewolkt met enkele buien. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag, het programma waarin ik elke week een inspirerende gast ontvang. En mijn gast van vanmorgen die verkocht haar huis om haar droom te realiseren. En die droom was echt goede hulp bieden aan kinderen en gezinnen die het alleen niet redden. Want in de bestaande jeugdzorg werkt het allemaal niet, vond zij. Linda Bijl startte de opvoedpolie en dat bleek een doorslaand succes. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Je gaat straks uitleggen wat die opvoedpoli precies is. Maar het succes daarvan, toont dat aan dat wij heel slecht zijn in opvoeden? Nee, dat denk ik zeker niet, hoor. Met de meeste kinderen en ouders gaat het echt heel goed. Um, maar wat het wel aantoont, denk ik... is dat er wel behoefte was aan andere vormen van jeugdzorg. Maar dat het goed gaat, betekent dat dat er zo nu en dan mensen bij u langskomen... en dat u tegen ze moet zeggen, nou, gaat u maar naar huis, hoor. U doet het prima. Uh, ja, dat zeggen we wel eens, ja. serieus? Ja, ja. Oké, okay, dus dit wordt een heel geruststellend uur. Ja. Nou, fijn. Um, we willen je graag iets beter leren kennen. En daarom gaat uh, onze jukebox je um, een paar vragen stellen. Aan jou het verzoek om daar kort en bondig antwoord op te geven. Leeftijd. 48. Workaholic. Uh, ja. Wie is uw held? Wow. James Bolt. <laughs> Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Um, vorige week. Bent u een goede opvoeder? Nou, ja en nee. Welk beeld laat u niet meer los? Um, dat zou ik zo even niet weten. Op dit moment uh, de studio. <lacht> Grootste ambitie? Um, nou, eigenlijk wel wat ik aan het doen ben. Zo, so, dat was de jukebox. Nou, daar zaten wel een, hele, een heel aantal hele interessante tussen. <laughs> um, wie is uw held? James Bond. Was dat? Uh, ik kan even niet zo vlug op iets anders komen. Nee, of? ik vind dat echt geweldig. Okay. Um, wanneer voor het laatst gehaald? Vorige week. Mogen ja. we weten over wat? Ja hoor, uh, ja, ik ben wel aan een huilenbalk. En als er iets moois op televisie is, dan, uh, um, dan huil ik eigenlijk vrij makkelijk. Ah, en wat was dus... dat in dit geval? Nou, um, dingen zoals spoorloos, echte emotietv, dat, uh, daar, daar ben ik wel van. Um, en hele romantische dingen. Um, dus volgens mij was dit inderdaad iets met... Iemand die zijn vader of zijn moeder had gevonden. Ah, en, ah, ah. Ja, daar ben ik wel gevoelig voor. En op de vraag, bent u een goede opvoeder? Uh, ja en nee. Ja, ja, nou ja, denk ik, omdat ik um, uh, heel gek op mijn kinderen ben. Die zijn overigens groot. Ik heb al kleinkinderen, dus Kijk. Um, daar ben ik ook heel gek op. Uh, en dat ik er altijd wel ben als het echt nodig is. En nee, omdat ik helemaal niet een moeder ben geweest, en nu ook nog niet, die smiddags braaf met de thee klaar zit. Dus er wordt mij wel eens verweten dat ik uh, te veel werk en uh, er te weinig ben. Uh, dat, dat verwijt komt van de kinderen? Jazeker. En dat doen ze nog steeds, al zijn ze lang volwassen. Nou, daar ga ik straks alles over horen. This morning when I bowed my head to pray I gave myself to the author of love The one who said love one another And I asked him to give me his love So I could love my sister and brother And since I know his will is to love this world Through every man and woman, every boy and girl You can rest assured he will answer me when I pray With a love that'll last A love that'll last all day Now I've got a wife That she needs my love An encouraging one With a kiss and a little hug So she can give herself To the author of love The one who said love one another And he is ready to give her his So she can be a good wife and mother Because she knows his will is to love this world Through every man and woman, every boy and girl And you can rest assured he will answer her when she prays With a love that'll last, a love that'll last all day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 Just to we a love that'll last, van Buddy Green was dat u luistert naar Dit is de Zondag. Uh, mijn gast van vanmorgen is Linda Bijl. Die stak al haar geld in de verwezenlijking van haar droom. Een opvoedpolie die alle ouders en kinderen met problemen kan helpen. Nogmaals, uh, welkom uh, Linda. Um, een opvoedpolie. Dat is een mooi woord. Ja. Wat betekent het? Um, Wat is dat, een opvoedpolie? Nou ja, op zich is de naam wel redelijk uh, duidelijk. Hè? De, uh, het gaat over, over opvoeden en opgroeien. En uh, poli, uh, zoals je ze ook in het ziekenhuis uh, hebt... De polikliniek? Dat zijn plekken waar je uh, heen gaat als er, uh, als er iets is. Dus de opvoedpoli is ook echt een plek, een gebouw? Het is een plek, ja. ja. En um, meestal uh, op, uh, uh, op een uh, plek waar die ook heel goed zichtbaar is. Het ziet er een beetje uit als een winkel. Uh, het is over het algemeen heel open. Um, en je kunt eigenlijk de hele dag uh, binnenkomen. Er is altijd wel iemand... En uh, onze collega's uh, zijn daar, als ze niet uh, thuiswerken bij mensen... of uh, op school zijn ergens bij een kind. Oké. Okay. En uh, daar kun je terecht. En hoe kwam je nou eigenlijk op het idee om dat te beginnen? Nou, um, achteraf gezien heb ik er eigenlijk al jaren over nagedacht. Ik wist alleen nog niet dat dat een opvoedpolie heette. Uh, maar ik, ben, uh, ik heb uh, orthopedagogiek gestudeerd... Um, en orto staat voor uh, uh, dat het gaat over kinderen, um, in mijn geval meer gezinnen eigenlijk... waar iets mee is, waar het niet helemaal goed mee gaat. Dus het is echt mijn vak uh, om hiermee bezig te zijn. En na mijn studie ben ik uh, terechtgekomen uh, eigenlijk vrij snel in het management. Want organiseren van zorg, dat is uh, mijn ding. Dat is wat ik uh, leuk vind, nog steeds. En dat heb ik al met al nou, zo'n 25 jaar nu uh, gedaan... Eerst een aantal jaren in een vaste organisatie in Amsterdam. En uh, daarna tien jaar als en projectleider, adviseur, onderzoek. Uh, want ik was wat ondernemend, dus ik vind het erg leuk om steeds weer op andere plekken te werken. Ja, en toen, na die, na die uh, tien jaar, toen was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik vond dat, uh, um, dat het te vaak uh, niet echt goed ging in organisaties. Veel bureaucratie. Um, het ging eigenlijk niet meer helemaal over waar het over moet gaan. Namelijk en dat is? over uh, de hulp aan mensen die een probleem hebben. En nou, dat werd ook wel een beetje een frustratie. En uit frustratie komt innovatie. Dat, dus, is een, uh, dat is een wiskundige formule. Dat is een wiskundige begrijpen. formule? Ja, ja, ja. Nou, dus ik heb hem niet helemaal van mezelf. Ik denk wel dat het je helpt om um, ook de energie bij elkaar te krijgen om echt iets heel anders te gaan doen. En je was boos. Ik was ook wel boos, ja. Ik ben soms nog wel eens boos. Als ik dingen zie, dat ik denk van: waarom geven we zoveel geld uit aan dingen die er eigenlijk niet toe doen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, wat, wat in de, sowieso in de gezondheidszorg, maar ik denk ook, ook specifiek nog in de jeugdzorg. Ja. Wat we toch wel heel veel doen is vergaderen, uh, achter computers zitten, um, praten over, uh, uh, over gezinnen bijvoorbeeld, in plaats van met gezinnen. En dus ja, er gaat heel veel tijd verloren aan uh, dingen um, die mensen eigenlijk niet helpen. En ja, daar kan ik mij behoorlijk kwaad over maken, ja. nog steeds. ja. En daar heb je je toen zo kwaad over gemaakt... dat je dacht, ik ga zelf iets organiseren, ik ga zelf iets beginnen. Ik verkoop mijn huis, mijn hele hebben en houden. En ik stop dat in, in uh, dat idee van mij. Heb je daar heel lang over moeten twijfelen? Uh, nou, Het is wel een heel proces. Omdat het, um, het, het is geen um, makkelijk iets geweest om op te zetten. Omdat um, de, de zorg voor jeugd in Nederland... eigenlijk uh, vooral vanuit de overheid... en met ja, historische subsidies in grote organisaties... die al heel lang bestaan, mm -hmm. uh, uitgevoerd wordt. En wat ik gedaan heb, is een onderneming beginnen. Dus het was niet zozeer dat ik er um, uh, uh, heel lang over getwijfeld heb. Het is meer dat je iets gaat doen wat wel een heel groot avontuur is. En ik heb wel... Uh, eigenlijk al heel lang van tevoren nagedacht... met alles wat je ziet in al die, al die jaren... aan uh, uh, uh, hoe dingen geregeld zijn. Um, uh, van, nou, dit zou ik anders doen. En uh, zo moet het. Mm -hmm. en dus toen we eenmaal begonnen... Uh, ik heb eigenlijk vanaf het begin van het samen met mijn man gedaan. Uh, toen uh, wist ik eigenlijk wel hoe ik het wou. Ik had ook alles al opgeschreven, want ik ben ook nog wel een schrijver. Okay. Dus, um, maar de, de, de beslissing zelf om, uh, om iets te beginnen waar je je eigen geld in stopt... waar je je eigen leven eigenlijk voor overhoop haalt... dat was niet een beslissing die, die moeilijk viel. Ook niet bij je man. Nee, nee, nee. We hadden wel, ik, ik was al tien jaar uh, zelfstandig, zzp'er, mm -hmm. dus ik had het... Uh, het, de zekerheid van een loondienstverband had ik al heel lang uh, achter mij gelaten. Maar wat hier natuurlijk bijzonder aan is... is dat je ook uh, de verantwoordelijkheid krijgt voor uh, medewerkers. En het is een, ja, wij zijn ook gewoon een bedrijf, MKB. Maar dan in... Uh, uh, in, in de zorg? Een, ja, in een publieke functie, ja. ja. Eh, eh, wat nou als dat mislukt was? Ja, dan uh, was ik nu iets anders aan het doen waarschijnlijk. Want uh, stilzitten, dat, uh, dat hoort niet bij me. Um, ja, dat, dat heb ik eigenlijk nog nooit uh, uh, bij stilgestaan. Nee, dat, dat, uh, nee. nee. op het moment dat je je huis verkoopt en zegt... oké, okay, ik ga dit geld in een onderneming stoppen, denk je niet... wow, als dit mislukt, dan... dan, uh, dan uh... Nou ja, dan wat, hè? Kijk, ja, we hebben wel, uh, uh, wij zijn een, een bedrijf wat ontzettend hard gegroeid is. Dat had ik ook niet verwacht, hoor, dat het zo hard zou gaan... Ik wist dat, er, uh, uh, dat de cliënten wel zouden komen. Omdat, nou ja, als je zoveel jaar in zo'n vak zit... Maar, want um... jullie hebben, 18, geloof ik, 18 ja. vestigingen ja. inmiddels. Ja. Um, uh, en die zitten in één stad of verspreid over het land? Nou, we zijn begonnen in Amsterdam, dat is mijn eigen stad. Um, en daar, ja, daar heb ik ook het meeste netwerk, zeg maar. Uh, maar daar hebben we nu zes locaties in totaal. Vind ik voorlopig ook wel even genoeg nu. Mm -hmm. Um, en uh, we, verder zitten we in Noord-Holland, uh, in Alkmaar, Haarlem, Den Helder, um, Utrecht, Den Haag, Zoetermeer en um, uh, ook uh, in Enschede. Oké. Okay. En um, die opvoedpolie, voor wie is die bedoeld? Um, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, we zijn er voor iedereen met vragen over opgroeien en opvoeden. Oké. Okay. Dus... Iedereen, dat hoeft niet. De, de, de, de, dat kan ook gewoon uh, een ouder zijn met wie het betrekkelijk goed gaat samen met zijn kinderen, maar die toch worstelt met wat, met wat dingetjes. Ik zie wel. Ja hoor. Het is wel, de ervaring leert dat um, het is niet heel makkelijk is om hulp te vragen. Dus het schijnt zo te zijn dat, dat gemiddelde uh, ouder een half jaar nadenkt voordat hij zich uiteindelijk meldt. Dus. Mensen komen niet heel makkelijk uh, met hun uh, vragen. Want dat voelt als falen of zo. Ja, nou ja, het, het begint nu wat minder te worden, denk ik. Maar um, er zit ook wel een soort taboe op: hè? op um, dat je nou, niet goed voor je kind zou zorgen. Dus zit, het zit heel dichtbij, je, zeker hmm. bij, uh, bij ouders van jonge kinderen. Het is echt ja, onderdeel van je existentie. Uh, het opvoeden van kinderen. Dus ja, dan moet je ook wel een drempel over om, uh, om hulp te vragen. Dus wij krijgen. Met een, we hebben een hele lage drempel. Je kan echt gewoon binnenlopen. Maar wij krijgen toch over het algemeen mensen binnen die toch gewoon forsproblemen hebben. Oké. Okay. Um, euh, laten we het even concreet maken. Ik uh, loop bij zo'n opvoedpolie binnen. Uh, en ik heb een kind met ADHD. dat uh, depressief is geworden omdat het op school helemaal niet meer kan functioneren. Wat gebeurt er dan? Ik kom daar binnen, kind aan de hand. Ja. Wie tref ik dan? Wat, wat gaan jullie dan met me doen? Dan gaan we gewoon eerst eens even in gesprek. kopje koffie erbij. Um, en wat we dan doen is uh, uh, kijken van nou, wat, wat is er aan de hand? Wat is eigenlijk ook de vraag achter de vraag? Um, en nou, als we dat goed in beeld hebben, hè, jij zegt nu mijn kind heeft ADHD, nou misschien... Wij noemen dat wel eens de Google diagnose. Er zijn een heleboel ouders die zeggen mijn kind heeft dat, Wat kind en uh, overigens dus hebben ze dat ook wel regelmatig gelijk. Um, uh, maar we gaan ja, als, als we echt denken van uh, nou dan over het algemeen wordt er dan al verwezen door de huisarts hè, bij dit soort uh, vraagstukken. Um, nou dan gaan we goed kijken van is dat zo? De diagnostiek doen? Um, en vervolgens maken we samen eigenlijk met de ouders, maar ook met de school... of andere mensen die belangrijk zijn in het leven van een kind... maken we een plan om te kijken van nou, hoe, kunnen we dit gaan, uh, hoe kunnen we dit gaan oplossen. En doen jullie dit op een andere manier dan bijvoorbeeld uh, een, een centrum voor jeugd en gezin? Nou, um, bij het centrum voor jeugd en gezin, uh, als je een kind met ADHD hebt... Uh, dan zal je toch waarschijnlijk uh, doorverwezen worden naar een gespecialiseerde instelling... Mm -hmm. En nou, dat is ook meteen een verschil met een centrum voor jeugd en gezin. Dat uh, daar, daar kun je terecht met je uh, opvoed vragen. Maar als er uh, meer problemen zijn of uh, uh, meerdere dingen tegelijk aan de hand zijn... Ja, dan moet je worden doorverwezen. En dat is ook wat uh, ouders vaak heel vervelend vinden. Bij ons kun je eigenlijk met heel veel terecht omdat we allerlei disciplines hebben. Dus um, uh, als je kind ADHD hebt, kan je terecht. Maar als je um, ernstige uh, problemen hebt rondom een scheiding bijvoorbeeld, of je hebt iets heel naars meegemaakt, trauma's, um, dan kan je ook terecht. Dus bij ons hoef je eigenlijk niet doorverwezen. En hoe kan te dat kan wel. Dat dat bij jullie wel kan. Oh, we hebben een hele andere uh, opzet dan een centrum voor jeugd en gezin. Kun je even heel kort uitleggen hoe die opzet eruit ziet dan? Um, nou, wij hebben omdat we er dus voor iedereen willen zijn. En voor alle vragen, dat is nogal ambitieus. Ja. Hebben we vanaf het begin van gezegd... in een opvoedpolie moeten allerlei soorten disciplines verzameld worden. Dus een team, een kleine opvoedpolie heeft zo'n 15 mensen. Een grote, nou tot 30. Als ze groter worden, dan gaan we ze splitsen. Celdelen noemen we dat. Mm -hmm. um, die, ja, daar is een gezins Begeleider, een systeemtherapeut, maar ook een psychiater, een psycholoog, een orthopedagoog. Uh, tot en met een logopedist aan toe. Dus uh, zo hebben wij eigenlijk heel veel in huis. En, en dan kun je, maar kun je dat om organiseren? Het kan toch zijn dat je gewoon een jaar lang geen logopedist nodig hebt. Ja. ja dan zit ja. jij met een logopedist die elke maand salaris krijgt. Ja, uh, zo doen we dus ook niet. Uh, <laughs> Voor uh, specialismes die we niet heel veel nodig hebben. Um, dan werkt iemand bijvoorbeeld over meerdere vestigingen heen. En uh, wat wij ook hebben... we hebben ons grootste deel van onze collega's zijn gewoon in loondienst. Zo'n 75 procent. Maar we hebben ook wat wij noemen oproepkrachten. En we hebben freelancers. Dus mensen die zelf een praktijk hebben. Bijvoorbeeld in de logopedie. En die bij on aan ons verbonden zijn. En als we dan een specifieke vraag hebben... want soms krijg je natuurlijk hele bijzondere vragen... die niet veel, die niet veel voorkomen. Dan halen we die erbij. Oké, okay. dan heb ik begrepen dat jullie werken volgens het bloemsysteem. Of een bloemsysteem. Ja, we hebben een bloem, ja. ja. Dat is ja. heel fleurig, ja, ja, ja. maar ook heel nuttig, begrijp ik. Ja, ja, dat, um, ja, de bloem is op zich een manier om het zichtbaar te krijgen. Mm -hmm. um, wij werken volgens een soort meta-methode. En um, dat heet uh, wrap around care. Nou, het woord zegt het eigenlijk al. around care. Al. Ja. Ja, het woord zegt wel een beetje. Um, wat wij proberen te doen is uh, de zorg organiseren rondom het gezin. En nou, daar zetten we op in. Maar wat klink, dat nodig klinkt is. heel logisch. Wat is daar bijzonder? aan? Nou, weet je, dat is met de hele opvoedpolie eigenlijk zo. Het is een heel logisch verhaal. En uh, het is ook eigenlijk niet zo ingewikkeld. Het is bijna ouderwets... Maar zijn ze dan compleet gestoord bij die centra voor jeugd en gezin? Nee, nee. en zeker de mensen die daar werken zijn uh, absoluut niet gestoord. En er wordt overal gewoon heel hard gewerkt. Maar we hebben in Nederland wel een hele ingewikkelde uh, organisatie van zorg uh, bedacht. Maar als jij zegt wij, wij organiseren, wij omwikkelen... Ja. Het kind met die zorg, dus hè, dat wraparound... Uh, bij een centrum voor jeugd en gezin en de, en, de, en de reguliere jeugdzorg, gebeurt dat niet op die manier? Um, nou, wat, wat je in de reguliere jeugdzorg ziet sowieso... is dat er meer um, verschillende soorten zijn. Dus als jij uh, een uh, opvoedprobleem hebt... dan kom je bij de centrum voor jeugd en gezin. Als het erger wordt, um, dan moet je daar bij de jeugdzorg... Uh, die gaan met jou kijken wat er dan voor hulp nodig is. Dan kom je bij een jeugdzorginstelling. Die gaat jou verder helpen. Uh, maar als je nou ook nog een GGZ-probleem hebt, bijvoorbeeld. Je kind heeft ADHD, Dan uh, komt daar de jeugd GGZ bij. En als je dan ook nog problemen met jezelf hebt... dan moet je ook nog maatschappelijk werk voor jezelf. Dat betekent dat je zelf langs al die organisaties ja. moet. En bij jullie is het zo, ik kom bij jullie en daar komt de hulp naar mij. Vanuit ja. jullie. Precies. Wij, okay. En dat is eigenlijk... Hè, wat, um, wat wij gedaan hebben... is niet, meer, niet langer meer organiseren... vanuit het aanbod... wat je uh, als gespecialiseerde instelling hebt... maar organiseren... Uh, helemaal vanuit... Uh, voor wie die zorg bedoeld is. En dat zijn de ouders... Uh, in, in eerste instantie bij ons. Um, het kind is vaak de geïdentificeerde patiënt. Hè. Daar is wat mee... Maar wij werken heel veel met de ouders. Omdat dat, zij hebben de sleutel om, uh, om hun kind goed groot te brengen. Ja. Tot hoe ver rijkt wat jullie wat, wat jullie met ouders en kinderen doen? Kijk, um, als er sprake is van misbruik, krijgen jullie dat dan ook te horen. Dat is natuurlijk iets wat in de reguliere jeugdzorg uh, uh, vaak aan, uh, aan de hand is. Ja. Dat krijgen jullie ook te horen. Ja hoor, dat, ook dat hebben wij in huis. Huiselijk geweld. Um, uh, ja, we hebben hele nare situaties. Ik denk wel dat... Uh, Kijk, wat wij niet doen uh, is uh, kinderen uit plaatsen, bijvoorbeeld. Hebben dat, geen... dat, dat, dat zijn dingen waar de reguliere jeugdzorg een, een, een slechte naam aan overhoudt. Ja, uh, uh, dat uh, is overigens lang niet altijd terecht, hè? Dat ze die slechte naam hebben? Nee, nee. nee, nee. Uh, kinderen uh, waar het echt niet goed mee gaat. Uh, daar hebben wij ook een maatschappelijke plicht om daarop in te grijpen. Bureau Jeugdzorg doet dat. En uh, dat vinden um, ouders en de omgeving vaak helemaal niet fijn. Maar wat doen jullie als jullie zo... Dan geven jullie dat door aan de aan ja, bureau jeugdvorg? Ja, als wij echt denken van een, uh, uh, Je moet iemand een kind huis is geplaatst. niet veilig. Ja. Dan gaan we... Wat wij, wat wij niet doen, of nou als het even kan proberen te voorkomen... Is iets doen buiten de oudersom. Dus wat wij eerst gaan doen is met uh, ouders praten... Oh, dit gaat echt niet goed. En meestal... Um, het is een heel moeilijk gesprek als je dat moet doen. Ja. Maar meestal um, weten ouders natuurlijk ook heel goed dat het helemaal niet goed gaat. En kan je ook best aan de slag. Maar als, het, um, als, als, als een kind uh, echt verwaarloosd wordt of, uh, niet, um, uh, of mishandelt... Ja, dan gaan wij inderdaad naar het bureau jeugdzorg. Dan melden wij bij het AMK, het uh, meldpunt kindermishandeling... Um, en dan gaan we uh, op die manier verder. En dan kijken we samen ook van, nou, wat is de volgende stap? En soms komt er dan uh, een gezinsvolg bij bijvoorbeeld. Maar soms moet een kind ook wel uh, het huis uit. Omdat je het anders niet meer veilig krijgt. Okay. Straks praat ik verder met uh, Linda Bijl over de opvoedspolie... en over opvoeding in het algemeen. Uh, inmiddels is het uh, ruim uh, over half acht. Tijd voor het nieuws, gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De beëdiging van het kabinet Rutte 2 is morgen voor het eerst live te zien op tv. Tot nu toe was dat altijd achter gesloten deuren. Maar op aandringen van de Tweede Kamer heeft Rutte met koningin Beatrix afgesproken een camera toe te staan. Gisteravond heeft het kabinet Rutte 2 zijn oprichtingsvergadering gehouden en zijn de portefeuilles verdeeld. De regering in Haiti heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het straatarme land is vorige week zwaar getroffen door de orkaan Sandy. Noodmaatregelen moeten in de komende weken voorkomen... dat een deel van de bevolking niets meer te eten heeft. Sandy kostte aan zeker 60 Haitianen het leven. Duizenden mensen werden dakloos. In de Amerikaanse staten die zwaar zijn getroffen door de orkaan... wordt hard gewerkt om de stembureaus in orde te krijgen. Stroomuitval, problemen bij het openbaar vervoer en een gebrek aan brandstof... dreigen roet in het eten te gooien voor de verkiezingen dinsdag. Vooral in de Staten in het Noordoosten zitten veel stembureaus nog zonder stroom. En het stedelijk museum dat ondanks is heropend... heeft tijdens de Amsterdamse Museumnacht de meeste bezoekers getrokken. 27.500 kunstliefhebbers konden terecht in 50 musea in de hoofdstad. Ook het Rijksmuseum, de Hermitage en Fotomuseum Foam... waren vannacht populair bij bezoekers. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is fris met temperaturen van 6 graden vlak aan zee en dicht bij het vriespunt lokaal in het binnenland. Op sommige plaatsen heeft het aan de grond licht gevroren. Het is droog en de komende uren is er enige ruimte voor de zon. Vanuit het westen neemt al snel de wolking toe en in de middag volgt regen. Het wordt 7 graden op de wadden tot maximaal 11 graden in het zuiden van het land. Er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidoosten. en Later op de dag draait de wind naar zuidwest en kan aan de westkust flink uithalen. Mogelijk wordt de wind aan de Zeeuwse kust en bij Zuid-Holland zelfs tijdelijk stormachtig. Daarbij is ook kans op zware windstoten. Vanavond en vannacht zijn er in de kustgebieden nog buien. In het binnenland is het meest droog. De wind neemt wat af in kracht en de minimumtemperatuur ligt rond 5 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met vooral aan de kustbuien. Het wordt circa 9 graden en de wind draait gedurende de dag op steeds meer plekken naar het noordwesten. Dit is De Zondag op Radio 1. U luistert naar Dit is de Zondag, dat uh, had u al begrepen. En als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Linda Bijl is vanmorgen mijn gast. Met haar eigen geld begon ze de opvoedpolie. En als orthopedagoog kon ze zich niet meer vinden in de bestaande jeugdzorg... en dacht toen, weet je, ik doe het gewoon lekker zelf. En de behoefte aan zo'n opvoedpolie die blijkt uh, heel erg groot... want er zijn 18 uh, vestigingen, zeiden we net, uh, verspreid over uh, uh, een aantal steden... Um, had dat eigenlijk ook een ander bedrijf kunnen zijn, Linda? Wat ik zou hebben gestart? Ja, als ondernemend type. Um, ja, in principe wel. Maar uh, dit is wel mijn passie. En dit is echt mijn vak. Um, ja, ik, dit, ik, heb wel, ik heb echt iets met het opvoeden. Uh, dat vind ik een prachtig uh, ding. Dat fascineert me nog steeds. Vond je dat ook al voordat je uh, orthopedagogiek uh, ging studeren? Um, of was dat... Uh, nou, eigenlijk niet zo. Want ik was uh, echt absoluut van plan om architect te worden eigenlijk. Dus uh, ik ging ook naar de open dag in Delft. Uh, toen ik uh, uh, klaar was met mijn uh, school. En, maar toen vond ik die mensen daar helemaal niet leuk. Ah. En toen ben ik iets anders gaan doen. Dus nee, dat was niet mijn, uh, toen niet mijn keuze. En je maar... typisch voor je leuker? Uh, nou, eigenlijk vond ik dat ook. Het waren allemaal vrouwen. En het was ook niet helemaal mijn wereld. Maar ik ben wel gegrepen door, uh, uh, door die opvoedkunde. Ik vind dat prachtig, ja. Wat vind je er ja. prachtig aan? Nou, ja, ik heb sowieso iets met ontwikkeling: ja. alles wat, uh, wat vooruit gaat. Um, nou, dat is wel een rode draad in, uh, in mijn leven, denk ik. Um, dat, dat vind ik leuk. En ja wat uh, kinderen die, die opgroeien. Uh, ik ben helemaal niet iemand die nou zo vreselijk goed met kinderen om kan gaan. Maar ik kan er wel ontzettend van genieten om er naar te kijken. Wat, wat, wat kinderen doen. Wat ze in zich hebben. Wat voor persoon uh, het wordt. En uh, als je uh, zelf kinderen hebt, dan weet je ook dat... dat Eigenlijk als ouder, um, ja, je kan er een beetje in bijsturen en doen, maar ze hebben ook heel veel in zich. Het idee dat een kind volledig maakbaar is, uh, nou, dat heb ik wel losgelaten. In mijn studie dacht ik dat nog een beetje, maar toen ik ze eenmaal zelf kreeg, dacht ik, nee, zo, zo ligt het niet. Nee, je bent zelf ook moeder, dat ja. vertelde je net. Je hebt al kinderen die, die volwassen zijn. Ja. Hoeveel kinderen heb je? Nou, wij zijn een samengesteld gezin, um, dus in totaal hebben wij vier kinderen waarvan uh, ik er twee uh, heb gemaakt, zeg maar. Ja. En uh, mijn man ook twee. En mijn oudste is 27, die heeft twee kleintjes, dus ik ben ook oma. Um, en uh, uh, Anne, mijn man, um, die heeft uh, uh, twee iets jongere kinderen. Dus van 17 en uh, bijna 14. En wat vond je nou zelf lastig als opvoeder? Nou... Um, ik heb met name de puberteit van mijn uh, dames. Ik heb twee dochters, uh, dat heb ik wel lastig gevonden. Ja, Ja, ik had wel um, uh, kinderen die ook echt uh, zeg maar goed gepuberd hebben. Wat betekent um, dat in dit geval? Nou, uh, dat je ze. Ik heb zelf ervaren, ik ben ze een paar jaar een beetje kwijt geweest. Ze waren echt met alles bezig. Maar ja, iets met, met ouders en zo, dat was niet echt heel interessant. Uh, en het waren allebei kinderen die graag uitgingen in, uh, in Amsterdam. Dus ik heb echt van alles meegemaakt. En je hebt het gevoel van, ik heb geen greep meer. En uh, ik heb ook wel eens gedacht, dat komt nooit meer goed. En als ik nu kijk, ik heb twee echt keurige kinderen. School, studie, huisje, uh, kindjes krijgen. Even terug naar dat moment dat je dacht, dat komt nooit meer goed. Je hebt er heel veel verstand van. Het is je vak, je bent er dagelijks mee bezig. En dan overkomt je dit thuis. Wat ja. doet met jou het, gevo het gevoel van machteloosheid dan? Nou ja, kijk. Um, het, is, uh, het, het schijnt zelfs zo te zijn dat de mensen die zelf in de hulpverlening werken... Um, het, het minst handig zijn met hun eigen problemen en hun eigen kinderen. Ik weet niet of dat zo is. Uh, maar wat je, ja, als het je eigen vak is, dan, dan kun je het misschien juist iets beter duiden. Hè? Dus... Um, je weet dat um, opvoeden niet heel makkelijk is. Het is overigens ook niet. Het is ook heel gewoon. Dus ik geloof niet dat. Um, nou, bijvoorbeeld, dat we nu met z'n allen onze kinderen niet meer kunnen opvoeden of zo. Ja, dat verhaal gaat af en toe een beetje. Ik denk dat, dat dat opvoeden van alle tijden is. En dat meestal gaat gewoon helemaal goed. En dat heb je bij mezelf ook gezien: dat uh, toen ze eenmaal weer uit de puberteit waren, ging het gewoon weer goed. Dus uh, je moet het ook af en toe wel een beetje relativeren. Ja, maar dat is ook wel lastig in een wereld waarin van alles gebeurt... Uh, wat invloed heeft op, op hoe je je kinderen opvoedt en je relatie met je kinderen. Bijvoorbeeld iets als een scheiding. Ik weet dat dat een ding is waar je... Dat is niet makkelijk met kinderen erbij. Nee, nee. En dat is wel iets wat natuurlijk heel veel gebeurt, hè? Uh, we hebben nog steeds uh, de norm dat je uh, met twee ouders. Uh, nou, bij voorkeur twee kindertjes krijgt. Hè? En een jongetje en een meisje in die volgorde ook nog. We hebben daar een heel vast omlijnd idee bij. Het is natuurlijk helemaal niet meer de realiteit. Um, en een scheiding is niet leuk. Ik denk voor niemand die daarin uh, zit. Maar waar kinderen, denk ik, extra last van hebben. is dat het ook zo. en ouders trouwens ook. Dat het ook zo tegen je, ja, je, je ideale plaatje ingaat. En als je in, in sommige andere culturen heb je een hele andere vorm van gezinsleven. Als je uh, bijvoorbeeld in de Surinaamse cultuur, daar groeien heel veel kinderen op zonder uh, aanwezige vader. En als je maar dat wordt ook niet echt gezien als iets wat nou uh, heel erg goed is voor de kinderen, toch? Nou ja, het ligt er helemaal aan hoe, hoe het gaat. Kijk, ik denk dat het belangrijk is voor kinderen dat ze weten wie hun ouders zijn. En dat ze um, mensen hebben die uh, door hun hele jeugd heen ervoor ze zijn. En um, daar dat kan je wel verschillende vormen in, in bedenken. Maar waar met name kinderen ontzettend veel last van hebben... en dat krijgen wij bij de opvoedpoli ook echt heel veel binnen... dat zijn uh, de, de vechtscheidingen. Het conflict wat, er, wat erin zit, um, daar word je als kind doodongelukkig van. Ja, ja. Um, die pubers waar je het net over had. Ja, daar blijf ik een beetje bij hangen, want dat herken ik heel erg. Hoe moeilijk dat is <lacht> en hoe lastig dat is. Ja. Um, uh, uh, wat, je, wat, wat ik daarbij ook lastig vind, is, is hoe, hoe zorg je ervoor... Ik heb nou een, een specialist aan tafel, dan zal ik hem uithoren ook. Uh -oh. ook uh, hoe zorg je nou dat je relatie niet voortdurend bestaat... uit conflict of uit het, uit het bespreken van dingen die niet goed gaan? Um, ja, in het algemeen is daar eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Um, ik denk wel, he, wat wij uh, bij de opvoedpolie altijd proberen... Is op te zoeken wat wel goed gaat. Maar hoe deed jij dat met, met jouw pubers? Want nou, anders wat... ben je namelijk de hele dag aan het zeggen: hé, hey, maar hey, zorg even dat ik die kamer een beetje op Je moet wel aan ja. je huiswerk. Ja. Waar was je gisteravond en waarom was je een half uur later? Ja. Je bent voortdurend alleen maar dat soort dingen aan het roepen. Ja. Ja. Hoe deed jij dat dan? Nou, dat deed ik ook zo af en toe. Oh. Nee, je gaat voor mij geen, geen recept krijgen. Oh. Uh, maar uh, voor anderen weet ik het wel altijd ietsje beter dan uh, voor mezelf uh, natuurlijk. Wat ik denk wat bij pubers zo heel erg helpt, uh, sowieso bij kinderen, is heel duidelijk zijn. En als je iets niet goed vindt, dan, um, ik had zelf twee kinderen die konden heel goed onderhandelen. Um, maar dan moet je gewoon echt niet goed vinden. En dat begint al heel jong. Hey, als je met een, een, een peuter uh, niet consequent bent, dan, ja, dan heb je ook wel een dikke kans... dat je in de loop van de opvoeding ook tegen gaat komen... dat je ja, heel moeilijk greep houdt op uh, wat er gebeurt. Dus ik denk dat, dat duidelijk zijn en je grens stellen toch heel erg belangrijk ja, is. Maar dat, dat hoor je voortdurend, maar dit is ook, dat is ook moeilijk. Ga ik weer terug naar de, naar de persoon, Linda tegenover me. Ja. Hoe vond jij dat? Vond ja, jij... ook lastig. Ja, ja, ja. En het is ook wel een beetje... Uh, pick your fights, hè? Um, Zo'n puber... die kan... niet um, zo goed plannen. En die heeft een brein... Hè? Er is ook een boek over geschreven, puberbrein. Erg leuk. Um, heeft ook een brein waar bepaalde dingen een beetje anders gaan... dan bij, uh, zeg maar... Gewone uh, ja. mensen. <laughs> <laughs> dus sommige dingen zijn ze ook gewoon echt niet goed in. En... En sommige dingen vinden ze echt absoluut niet belangrijk. Hè? Ik heb ook de meeste ruzies gehad over uh, kamer opruimen. Um, en ik had dan afspraken van in ieder geval eens per week... is die kamer weer enigszins uh, uh, toonbaar. Nou, dan, dan was het eens per week die dag. En dan was het natuurlijk uh, niet die goed. Die minuut is het nou weer een beetje... Mijn kinderen zijn nog steeds een beetje bang voor mijn uitbarstingen. Want die hadden dan af en toe, ik slikte behoorlijk wat. En op een dag was het er helemaal klaar mee. Nou, en dan wisten ze weer even, oh ja, nu zijn we echt gewoon definitief over de grenzen. En dat was de uh, fight die je had gepikt, zeg maar. Het gevecht dat je, ja, je wel ja, ik aanging. Ik denk dat als je uh, op elk klein dingetje uh, met je kind in conflict raakt... dan is het inderdaad echt niet meer leuk. En dus een beetje flexibiliteit. Uh, Dingen niet, niet zien, bewust. Gewoon, laat maar lopen. Ja, negeren is natuurlijk wel een van de dingen die je kunt, uh, kunt doen. Okay. Uh, straffen is iets wat gewoon wel wat minder werkt. Hè. Je, ja, je komt af en toe niet uh, onderuit. Maar in principe uh, is alles wat, wat positief is, werkt beter dan wat negatief is. Ja. Um, we gaan straks verder. Maar um, um, het is zondag. Dan hebben we bij dit programma altijd de dichter bij de zondag. Dat is uh, in dit geval uh, de dichter Rickert Zuiderveld. En die heeft een gedicht geschreven. Speciaal voor deze gelegenheid. Ik ben benieuwd. Dichter bij de zondag. Opgevoed? Ik weet niet of ik ooit ben opgevoed. Mijn vader, die was streng maar toch rechtvaardig. En moeder, die was thuis en altijd aardig. Geld was er niet, wel tijd in overvloed. Zo ging dat toen, al deed je het niet graag... je leerde als vanzelf om in te schikken. En als je zat te liegen of te klikken... kreeg je gewoon een oudere wetspakslaag. Nu zijn de zaken van een andere orde. De tijd... Het lijkt duizendmaal zo snel te gaan en ouders zijn onzekerder geworden. De mijnen hebben ooit hun best gedaan. Ze waren niet volmaakt, wel inventief. Maak fouten, beste ouders. En heb lief. Ja, het gedicht van uh, Rickert Zuiderveld is na te lezen op onze website. Eo.nl slash dit is zondag. Linda, um, de laatste woorden: Maak fouten, beste ouders, en heb lief. Ja. Ja, ik heb er uh, het vorige doorgeleerd, maar dit is een mooie samenvatting. Ja, ja ik denk ja. dat dat echt wel uh, bij het grootbrengen van kinderen hoort. Ja. Heb lief. Come all you lads of hire now that would hear of a fair young maiden. And she rode out on a summer's day for the view the soldiers parading and They marched so bold and they looked so gay. The colors fine and the bands did play. And it caused John Mary Ford to say, I went to my gallant soldier. She viewed the soldiers on parade. And as they stood at their leisure And Mary to herself did say At last I found my treasure But oh how cruel my parents must be To banish my true love away from me We'll leave them all and I go with thee My bold undaunted soldier Oh, Mary, dear, your parents love. I pray don't be unruly. For when you are in a foreign land, believe me, you'll ruined it surely. Perhaps in battle I might fall from a shot from an angry cannonball. And you're so far from your daddy's hall, be advised by a cannon soldier. I have fifty kinners in bright gold, like wiser, hard and bolder, and I'd leave them all and I'd go with you, my bold undaunted soldier. So don't say no, but let me go, I will face the daring foe, and we'll march together to and fro, and I'll wed you, my gallant soldier. And when he saw our loyalty And Mary so true-hearted He said, my darling, married we'll be And nothing but death will part us And when you are in a foreign land I'll got you, darling, with my right hand In hopes that God might stand a friend To marry and a a soldier Mary and the Soldier. Het origineel dateert van 1976 en is van Paul Brady. En dit is de uitvoering van de Nederlandse singer-songwriter Bertolf. Linda Bijl is vanmorgen mijn gast, oprichter van de Opvoedpolie... Uh, waar alle ouders en kinderen met problemen terecht kunnen. Um, uh, voordat Bertolf ging zingen luisterden we naar een uh, gedicht van Richard Zuiderveld. Uh, Maak fouten en heb lief, uh, besloot hij. Maar hij, zei ook, uh, hij had het uh, ook over een, een ouderwets pak slaag in, um, in dat gedicht. Um, over ouderwets gesproken, Linda. Kan dat nog een pak slaag? Het mag niet van de wet, maar... Als opvoeder? Uh, nee, ik vind zelf dat het gewoon echt niet kan. Nee. Um, kijk, wat ik denk bijna elke ouder wel eens doet in, uh, um, uh, in de opvoeding... is dat je een keer uithaalt Als een kind aan tafel zit te zeuren en te zieken... en het gaat een tijd door. Je hebt al drie keer gezegd, gaan we het nu weer even anders doen... Um, en dan gebeurt er iets waardoor je eventjes je, je temperament uh, kwijt bent, zeg maar. En je haalt uit. Ja, dat is iets wat een keer kan gebeuren. Maar het idee dat, um, uh, dat het goed is voor kinderen om uh, eens even flink pak slaag te krijgen. Ja, dat, uh, dat zijn we echt wel kwijt, denk ik. Dat, dat is niet echt goed voor kinderen. Uh, ja, maar... Toont vooral aan hoe uh, uh, gefrustreerd en uh, onmachtig jezelf bent. Over het algemeen is dat inderdaad een vorm van, uh, van onmacht. Uh, ook hier zie je wel wat verschillen in culturen, hè, in wat normaal gevonden wordt in de opvoeding. We zijn natuurlijk in Nederland wel heel erg van uh, de zachte hand, zeg maar. Um, en het. Ja, Opvoeden is ook niet waardevrij. Dus je maakt je eigen keuzes in wat jij goed vindt voor je kind. En de grenzen zitten inderdaad bij de wet. En um, wat ik zelf altijd een, uh, een mooie basis vind... dat zijn de rechten van het kind. Als we daar overheen gaan, uh, dan uh, uh, zijn we niet goed bezig. Nee. Opvoeden is in de afgelopen 50 jaar wel heel erg veranderd. hè? Nou ja en nee. Um, het is nog steeds zo dat mensen kinderen krijgen... en dat is een biologisch iets, dat je dat wil. Mm -hmm. Als we dat niet meer doen, dan, uh, nou, dan houdt het ook snel op met uh, ons mensen. Ja, die was logisch. Ja, ja. Um, en in die zin denk ik dat het nog steeds uh, iets is wat bij je hoort... Hè, wat gewoon uh, mm -hmm. um, normaal is. Wat natuurlijk wel heel anders is, is, is onze hele maatschappij. Het is gewoon heel ingewikkeld. De verwachtingen zijn hoog, we zijn rijk... Alles kan. Dus er zijn ook heel veel keuzes te maken. En mensen maken zich ook wel gauw zorgen over... Uh, gaat het wel goed met mijn kind? Ja, maar het is ook zo dat de omstandigheden... waarin je die, die, die kinderen moet opvoeden, heel erg veranderd is. Voorheen was het zo dat je um, je voedt een kind op in een buurt... waar andere mensen ook zijn... die ongeveer hetzelfde in het leven staan als jij. Op straat worden kinderen over dezelfde dingen aangesproken... als waarop jij ze aanspreekt. Dus je, he, he, het cliché van... het takes a village to raise a child. Yeah. Um, en nu is het zo dat ik... In met mijn particuliere mening, mijn particuliere kind aan het opvoeden ben... in mijn particuliere huisje en mijn buren dat compleet anders doen. Um, d -d -d -d -d -d -d dus het feit dat je daar met z'n allen een rol in speelt... is, is heel erg veranderd. Ja. Vragen <acht> ja. Nee, ik keek me vragend aan. Ja, ik zit even na te denken. En dit zijn best uh, uh, grote dingen. Maar um, natuurlijk, we hebben een veel individualistischere maatschappij dan Ik vind het bijvoorbeeld heel vroeger. erg moeilijk dat een aantal dingen die ik vind, die ik mijn kinderen mee wil geven... of, of de grenzen die ik, eh, die ik eh, belangrijk vind... dat eh, ik in de buitenwereld eh, tegen een aantal dingen op botst die niet zo zijn. Ja. ja. Je kunt niet de ideale wereld voor je kind organiseren. He, de, dus het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je je kinderen ook leert... om te gaan met dingen die misschien niet zijn zoals je ze hebben wil... He, de, de, want als je dat namelijk niet doet, dan krijg je kinderen die heel slecht tegen uh, um, nou de weerbarstige wereld om hen heen kunnen. Um, maar ja, ja als, als je erover na gaat denken, denk je, hoe kan het eigenlijk goed gaan, hè? Dat, dat die kinderen allemaal nog groot worden zonder dat er heel veel ellende uh, is. Um, maar ik denk ook dat, dat mensen enorm veerkrachtig zijn. Ja. Maar vroeger had ik, had ik opa en oma, die deden ook nog mee. Ja. En ooms en tanders en buren. Ja. Dus dat, dat het, toen was ik er gerust op dat het goed zou gaan, omdat er meer ja. mensen in mijn omgeving nou, waren. Ja, dat is die inderdaad dat, dat, hè, zeker als je dan een, een kwetsbare ouder bent, hè, die bijvoorbeeld zelf problemen heeft, um, dan zijn de risico's ook wel groot als je helemaal alleen voor zo'n kind zorgt. Tegelijkertijd, wat we wel natuurlijk hebben in Nederland, gelukkig, is dat al die kinderen op school zitten. Het onderwijs is echt. Uh, heel erg belangrijk. En nou, we hebben daar natuurlijk op zich wel veel aandacht voor in Nederland. Maar ik denk dat die school... Uh, uh, naast het gezin... zo'n belangrijk punt is... ook in, in ja, wat je kinderen mee kan geven. En zeker als er risico's zijn in een thuissituatie... of een kind heeft iets bijzonders... Hè? een bijzonder kind, een kind met ADHD mm -hmm. bijvoorbeeld... Um, ja, dan is die school essentieel om... De voorwaarden mee te geven waar ze mee verder kunnen. Ja. Ja, ik zit dan meteen te denken: ja, er gebeuren dingen op school waar ik het zelf eigenlijk ook niet mee eens ben. Daar ben ik dan weer van afhankelijk. Ja, dat is vervelend. Dat is ook wel de klacht van scholen: hè, dat ouders ook wel erg kritisch zijn op ja. wat er op die school gebeurt. Uh, en scholen zijn ook heel kritisch over uh, hoe ouders uh, uh, kijken. Uh, wij worden daar ook wel vaak bij gehaald. In de zin van dat ouders en school echt niet eens zijn over hoe er met een kind moet worden omgegaan. En dan proberen wij ook wel ja, beide partijen weer bij elkaar te krijgen. Het is natuurlijk nooit goed voor kinderen als, oh. uh, als er zo'n verschil is van, uh, van mening. Um, de, uh, grootouders um, hebben he, he, he, he, he, he, heel vaak een, een kleinkinddag... Dus die, die, die zijn tegenwoordig met al die werkende ouders uh, uh, vaker betrokken bij, uh, bij, bij hun opvoeding. Gaat dat daar altijd goed mee? Of is dat, dat zijn natuurlijk ook weer andere generaties? Ja. Nou, volgens mij gaat dat best goed, ja. Ja, ik denk dat dat een, uh, een prima uh, vorm is om te doen. Overigens, ik ben zelf geen oppasoma. Jij uh, hebt al, je al geen tijd uh, voor je eigen kinderen, wou je zeggen. precies. <laughs> um, maar ik denk dat dat een hele uh, gezonde situatie is. Ja hoor. Ja. Oké. Okay. Um, het is uh, zondag. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Linda bij is mijn gast. Uh, we hebben het afgelopen uh, uur gepraat over de opvoedpolie en over opvoeden. En het is uh, tijd voor het gastenboek. Dat hebben we hier. En daarin uh, mogen onze gasten beschrijven hoe hun ideale zondag eruit ziet. Linda, hoe ziet jouw uh, ideale zondag eruit? Laat eens horen wat je hebt opgeschreven. Ja, nou, er zijn allerlei varianten in hoor. Maar uh, ik ben begonnen met uh, Lekker Geen Wekker... Um, dat was wat vandaag ik, even anders. Dat was vandaag even anders, ja. In die zin was mijn dag niet helemaal ideaal begonnen vanochtend. Uh, maar dat vind ik heerlijk om gewoon wakker te worden op mijn eigen tijd. En um, wat ik ook lekker vind is om dan even in bed te blijven liggen. Kopje koffie erbij. En dan denk ik na over de dingen. En dat gaat over van alles en nog wat. Kan over het werk gaan, want daar ben ik natuurlijk toch heel veel mee bezig. Maar ook over, nou, alles wat ik om me heen zo meemaken. En ik heb die tijd wel nodig. Um, wat ik verder heerlijk vind, uh, is uh, een grote wandeling maken. Bergschoenen aan en uh, uh, lekker onderweg. Um, en als er dan s'avonds ook nog uh, Vitello Tonato voor me wordt gemaakt... maar mm. kan goed koken, ja, dan heb ik wel, uh, heb ik een goede dag. Ik kan me alles voorstellen bij een mooie afsluiting van een zondag... met een Vitello Tonato. Linda Bijl, um, oprichter van de Opvoedpoli. Hartelijk dank voor je verhaal het afgelopen uur. Uh, wij zijn er natuurlijk volgende week weer. En u kunt de uitzending terugluisteren op www.eo.nl. Slash dit is de zondag. En daarin uh, ook uh, informatie over de muziek. En informatie um, over uh, het gedicht. Vroeg Vogels is er straks naar achter. Um, Menno of Janine? Ja, Menno, Menno en Janine, Hallo. die hier naast me. Kiva, goedemorgen. goedemorgen. Ja, wij gaan zo direct eens even beginnen bij onze bijenkast. Die staat hier achter het kapitol. En wij vragen ons af, hoe uh, komen die bijen de winter door? Want het heeft vannacht al gevroren. En die, dat hele bijenvolk zit nog in die kast. Dus uh, ho hoe moet dat? Dat hoor je zo en verder. Muggen en vleermuizen en aandacht voor een prachtig plassengebied... in midden in het Groene Hart, de Nieuwkoopse plassen. Dat allemaal na. Yes, our path is harder.